Mark Hocke met het NOS-journaal. Omwonenden van Sol zijn naar de bestuursrechter gestapt... uit onvrede over de aanpak van geluidshinder. De Volkskrant schrijft op basis van gesprekken tussen de inspectie en omwonenden... dat de overlast van vertrekkende en aankomende vliegtuigen... door de inspectie alleen wordt gemonitord, wordt niet opgetreden. Volgens nieuwe regels moet er zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt... van de start- en landingsbanen die het minste overlast veroorzaken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 In Frankrijk rijdt vandaag gemiddeld maar één op de acht treinen. Buitenlandse treinen, zoals die naar Spanje en Italië, rijden bijna niet. De Thalys tussen Amsterdam en Parijs gaat wel grotendeels volgens het spoorboekje. Een aantal gemeenten komt met regels om te voorkomen dat in bepaalde wijken te veel Oost-Europese arbeidsmigranten gaan wonen. In onder meer Tiel en Zaltbommel wordt door omwonenden geklaagd over geluidsoverlast, schrijft Trouw. Er is daar een groot tekort aan woonplekken voor arbeidsmigranten... en daardoor wonen ze soms met zeven of acht man in één huis. Onder meer Tiel wil een maximum van vier arbeidsmigranten per huis instellen. Het weer bewolkt, maar zo goed als droog. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op buien toe. Mogelijk ook met onweer. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en dan een graad of 15. Dit ZFM, verkeersupdate. Verkeers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 Er is nog veel verdraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... tussen Del en Everdingen. 10 kilometer, 50 minuten oponthoud. Staat een auto met pech, Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A9, Alkmaar-Amstelveen, tussen Haarlem en Badhoevedorp 20 minuten verdraging door een ongeluk. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. De A27 is nog steeds druk van Breda naar Utrecht... tussen Knopend-Gorkum en Lexmond. 20 minuten tijdverlies. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht... tussen Lexmond en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 Cause when it all Van, van dit soort muziek. Een heerlijke plaat uit de hitlijsten van dit moment. Joran uh, Ellen Walker samen met Noah Cyrus. En dat was uh, de single All Falls Down. Jorke, waarschijnlijk vanavond ook weer in de Euro Breakdown. Die hoort tussen 7 en 9. De 40 beste plaats van Europa op een rij gezet door collega Mike Buley. Het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag van Sos. Met daarin de volgende onderwerpen. Uh, allereerst, natuurlijk uh, om kwart over vier, gaan we bellen met Martijn Kabbers.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 She listens like spring and she talks like Julie. So okay.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 Kunnen ze dan uh, die informatie die jij nu via de, via de radio geeft... Uh, daar uh, uh, meer informatie over kunnen uh, opvragen? Dan kunnen ze naar www.fondsgehandicaptesport.nl Die verstonden we niet, ze... dat zeg ik expres. Maar kan je die nog één keer herhalen? Ach, heel graag. <laughs> www.fondsgehandicaptesport.nl Daar staat informatie over onze organisatie... maar dan kunnen mensen ook, als ze willen, een donatie uh, doen...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 Just wanna know you better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 Weer. Hij is dan weer in de studio. We hebben het al, Fred. Hij met Entertainment for You. Tussen 5 en 7. En daarna tussen 7 en 9. De Euro Breakdown, Met Mike Bulley en Philip Stildeplaat. Die je zojuist hoorde. Staat daarin ook op dit moment hoog genoteerd. 6 overal, 5. Tijd voor het dier van de week. Wie hebben we in de aanbieding? Pebbles. Pebbles. Pebbles. Hetzelfde als vorige week. Want Het is wel sneu. Want uh, ze was uh, al eerder in het uh, dierenhuis, Maar toen was ze weg. En nu is ze weer terug.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 Want ook Pebbles verdient een thuis. Dus Zo is het maar net, Albert-Jan volgens mij gaat Pebbles... gewoon de halve marathon volgende week lopen. <laughs> ja. Runners wilt ze kwieren. Nummer 1, Pebbles. Dier van de Week, je ja. juist hem bij CfM. Te vinden trouwens het Dier van de Week en alle andere oh, leuke dieren... aan ja. Keesomstraat nummer 5. Het kennen maar dieren thuis hier in Zandvoorts.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 Soms wordt het allemaal eventjes te veel. Geen bij jou zijn, is dan alles wat ik weet? Schouder, hou me vast. Streel me zachtjes door mijn haar. Hou me vast, soms wordt het allemaal even te veel. En, bij en we, we draaiden bijna helemaal op de single uit. van Volumia. En hou me vast, zo vlak voor het gedicht van de dag.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 En ja, voor de velen zullen dat, uh, van de Nederlandstalige muziek, uh, zullen dat uh, bekend zijn. Uh, daarna gaan we nog eventjes bellen met, uh, even kijken, Bob Offenberg. En uh, ja, ik voel me super. Ja, ik ook wel. Een ja. <lacht> Beetje koud, maar ik voel me super. <lacht> ja. Ja. En uh, Johnny Valentino. En uh, wat is het leven zonder liefde? Hm, nou, ook een, een mooie titel. Ja, nou, dat ja. Wordt, wordt, wordt zo duidelijk. Ja, uh, zeker. voor jou. <lacht> Gezellig, man. Vol programma. Ja, ja, ja, ja toch? Hartstikke goed. Heerlijke muziek. Eh, dat sowieso. Ja, dus, eh, zo is het. Nou, ja. wij gaan ook nog even heerlijke muziek draaien. En, en Mike Dane in de studio, hè? Mike Dane in de studio. ja de dat is aanwezig. Dat is leuk, dat is leuk. Hij komt ja. waarschijnlijk met de auto, hè? Ja, ja, als het goed is wel. En uh, ja, wil iemand hem uh, tegenkomen, dan uh, ja, een bakje koffie halen op, uh, op de Torweg Tina. Torweg Tina, Meld je ja. van tevoren wel even aan. Ja, dat en, wel.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 striking out the risk